Shabbat shalom, welkom... Met de uh, met Shalom, Shema Israel Jahwe Eloheinu, Jahwe Egat, Baruch Shemkevot, Malchut Leolam Fa'et. Hoor Israël, Jahwe is onze God, Jahwe is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 De eeuwige riep Mozes en zei tegen hem vanuit de tent der samenkomsten, spreek tot de kinderen van Israël en zeg hem, als iemand van jullie een offer voor de eeuwig wil brengen, dan moet dat offer van kosher, rund of kleinbeen. Het dier moet aan de noordelijke kant van het altaar worden geofferd. Het deel dat overblijft van het offer is voor Aaron en zijn zonen. Het offer zal geen bloed meer bevatten als het geofferd wordt. Het is een bed voor eeuwig, waar jullie ook wonen, dat jullie nooit vet of bloed van een dier mogen eten of drinken. Een offer mag ook een meeloffer zijn. Het moet dan een offer zijn van fijn meel. Hem moet er dan olie bij doen. Hij brengt het naar de zonen van de Aaron de priesters. Hij neemt dan een handvol van het meel met de olie en de priester moet dat deel en rook doen opgaan voor de eeuwige. Wat er overblijft van het meeloffer is voor de zonen van Aaron, de priesters. Het offer mag ook een gebakken offer zijn. Het moet dan een offer zijn gemaakt van fijn meel en niet gegeest, aangemaakt met olie. Je brengt het offer naar de priester, die brengt het naar het altaar. Een deel wordt verbrand, als offer voor de eeuwige. En wat overblijft is voor Aaron en zijn zonen. Een meeloffer mag nooit gezien zijn. Elk meeloffer moet je met zout bestrooien, want zout is het symbool van het verbond met de eeuwige je god. Op al je offers zal je zout strooien. Wanneer moet iemand een offer brengen? Hij zal een offer brengen als hij willens en wetens een overtreding heeft begaan. Bijvoorbeeld als hij een oproep krijgt om te getuigen over iets wat hij gezien heeft, waarover hij kan getuigen maar hij niet heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand iets onreins aanraakt, zoals aas of onreine dieren. Of bijvoorbeeld wanneer iemand een mens aanraakt die onrein is. Bijvoorbeeld wanneer iemand een belofte aan een ander niet nakomt. Als iemand zich aan een van deze zonden schuldig maakt, moet hij zijn schuld met het offer naar zijn vermogen afkopen. Wanneer iemand iets in bewaring heeft gekregen en niet teruggeeft, of iets geleend heeft en niet teruggeeft, of iets gevonden heeft en het voor zichzelf behoudt, terwijl hij weet wie de eigenaar is, moet hij dit teruggeven en als straf een vijfde deel van de waarde erbij toevoegen. Dit is de betaling aan de anderen, maar zijn schuld aan mij moet hij afkopen met een offer naar zijn vermogen. En ik wil graag Psalm 127 voorlezen, het is van Salomo. Als Javier het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als Javier de stad niet bewaart waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat. Laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoeken. Yahweh geeft het zijn beminde in de slaap. Zie kinderen zijn het eigendom van Yahweh. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft, zij worden niet beschaamd als ze met de vijanden spreken in de poort. Dan willen we een aantal liederen gaan zingen. En ik heb eerst een kinderlied, dat is ruim het maar op, van Christian Verboerd. En dan Psalm 127, dat is een Engels een les de Lord builds the house. Dat gaat dan over deze psalm, Psalm 127. En dan Abba Vader u Alleen, daarna Nooit Meer Alleen, Vrede voor Jeruzalem. En dan Gadol Eloai, dat is hoe groot is onze God. Ik wil gaan spreken over de bedrieger bedrogen. En ik heb daar eens eerder over gesproken en toen had ik vier dingen ontdekt. En deze week bleek dus dat het nog verder gaat dan dat ik eigenlijk dacht. En goed, je gaat het vanzelf zien. Het is een verhaal wat iedereen kent denk ik, maar de uitkomst daarvan, ik denk dat dat bij heel veel mensen niet bekend is. En dat is het mooie aan het woord. Het is levend en het blijft levend. Iedere keer ontdek je weer iets nieuws en merk je dat de dingen anders zijn dan wat we gedacht hadden begint in Genesis 25, vers 20. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syrië uit Padan Aram en de zuster van Laban de Syrië voor zich tot vrouw nam. Nou, op zich een heel normaal verhaal, hè? Isaac die was heel erg verdrietig toen zijn moeder overleed. Zijn vader Abraham stuurde zijn knecht erop uit om dus een vrouw voor hem te gaan zoeken. En hij was 40 jaar toen hij dus Rebecca ontmoette en troost vond van het overlijden van zijn staat. Nou, dit is dan de familielijn. Je had dus Tera, Dat was zijn grootvader. Die had dus Abraham en Nahor. En Nahor had kinderen. En dat was Betuel. En daarvan een dochter was Rebecca. En Abraham had dan Isaac. Isaac trouwt eigenlijk met een necht van hem. Zo zit dat dan in familieverband met elkaar. Ze krijgen geen kinderen. Totdat Isaac dus vurig tot Jawe bidt in het bijzijn van Rebecca. En Jawe liet zich door hem verbinden zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. Een geweldig voorbeeld over hoe het zou moeten zijn met man en vrouw. Dat ze samen bidden tot Yahweh. Dus dat je samen optrekt in het geloof. Dus de start is ontzettend mooi. Van Isaac en Rebecca. Ze zijn daar ook samen in. Dus ze bidden samen. En dat lijkt erop dat ze dus wat dat betreft ook eigenlijk een soort eenheid zijn. Helaas gaat het maar heel kort Gaat het goed. Ze wordt zwanger. En ze merkt dat er wat gebeurt in haar lichaam, de middelen die we nu hebben, die waren toen er nog niet. Dus er zijn allerlei dingen die gebeuren in haar lichaam, ze heeft geen idee wat er aan de hand is. En wat ze doet, ze gaat dus ja vragen. Op zich een hele goede gewoonte om dat te doen. Als er wat gebeurt om dan eerst ja weer te raadplegen van ja, waarom overkomt men dit, wat is er aan de hand? Wat ontzettend jammer is dat zij dat alleen gaat doen, dat ze hier Isaac niet in kent. Of dat te maken heeft met dat in die tijd zijn de zwangerschappen echt een vrouwenzaak was. Dus dat mannen daar totaal niet bij betrokken werden, weet ik niet. Maar het is sowieso vreemd dat ze dus wel samen bidden om kinderen te krijgen. En dan is ze zwanger en dan gaat ze alleen verder. Dan gaat ze alleen haar eigen pad trekken, zeg maar. En dat is ontzettend jammer. Want je ziet dat er vanaf dat moment eigenlijk een soort tweedeling komt in dat huwelijk... En dat ze allebei hun eigen weg gaan. En Java die antwoordt haar wel. En hij zegt tegen haar: ja, je bent in verwachting van een tweeling. En dat zijn twee volken op den duur. Twee naties zullen vanuit hun lichaam van één scheiden. En niet zomaar twee naties, maar twee naties die ook nog eens een keer een hele grote impact gaan hebben op de aarde. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere. Nou, dat is vaker zo, maar wat niet zo vaak is. Dat is wat Java er dan bij zegt, de meerdere zal de mindere dienen. Nou, de meerdere was sowieso in het Midden-Oosten, dat is nog steeds zo, dat is de eerstgeborene. Dat is eigenlijk degene die de leiding overneemt van zijn vader. En in dit geval betekent dat dus dat dus de eerstgeborene zal dus de tweede dienen. Nou, Dat is eigenlijk ongekend. Dat is iets wat niet normaal is en wat ook ja, niet zomaar geaccepteerd zal worden. En je ziet dat, dat het eigenlijk al gelijk een wicht drijft tussen Isaac en Rebecca. Want zij baart een tweeling. Nou, zij wist dat al, hè. dus voor haar was het geen verrassing dat ze een tweeling kreeg. De eerste kwam tevoorschijn rossig, helemaal behaard, als haar een mantel staat. Er. Had ontzettend veel haar. Ze geven hem de naam Ezou, wat ook wel de rode betekent. Edom wordt hij ook wel genoemd. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die had zijn heel vast. Hij krijgt de naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dus 20 jaar hebben ze moeten wachten. voordat ze dus kinderen kregen. Dat is best een behoorlijke lange periode. Wat er dan gebeurt is eigenlijk ontzettend triest. De twee jongens worden groot. Ezou wordt een man ervaren in de jacht. Een man van het veldstaat er. Wat er eigenlijk bedoeld wordt is dat Ezou een soort zwerver werd, hij gaat er regelmatig op uit. Maakt lange tochten, is lang van huis. En Jacob die blijft thuis. Er staat is een oprecht man. Nou, dat oprechte, dan gaan we zo meteen zien, dat het nog heel erg twijfelachtig is. Maar hij woonde wel in tenten. Wil niet zeggen dat hij dus niet buiten kwam. Dat blijkt later ook. Hij was een begaafd header. Hij wist ontzettend veel van de veekudde. De manieren hoe hij moest omgaan met zijn kudde. En hoe hij dus dingen moest laten vermenigvuldigen. Hij was echt een, een professional op dat gebied. Dus het is niet zo dat hij een soort kamergeleerde was die alleen maar in tenten woonde. Nee, hij was behoorlijk bezig ook met het rijden en zeilen van alles wat erbij kwam om dus een heddersvorst te zijn. Maar Ezou was meer een man die dus erop uittrok, die ging jagen en dus meer een vrij leven leidde. Op zich is daar helemaal niets mis mee. Maar wat wel mis is, dat... Ze allebei een voorkeur gaan ontwikkelen. En dan heb ik het over de ouders. Isaac en Rebecca kiezen allebei één kind die ze lief hebben. En dat is kwalijk. Dat hoort niet te zijn in een gezin. Isaac die houdt van Ezo en Rebecca die houdt van Jacob. En het is niet, er staat nergens dat Izo dus ook Jacob lief had, dat Rebecca Ezo lief had. Dus er zit een hele scherpe tweedeling in dat gezin. Dus allebei hebben ze een lieveling en er is niks meer over voor die anderen. Althans, daar lijkt het heel erg sterk op. Het verhaal gaat verder. Jacob had op een gegeven moment soep gekookt. Het was een linzensoep. Ezou die komt moe uit het veld. Ergens anders wordt er gesuggereerd dat hij misschien wel een, uit een soort veldtocht gekomen is. Dat hij strijd geleverd heeft en dat hij dus bijna op sterven na dood is. Althans, dat zeggen de rabbijnen. Je niet helemaal uit de schrift halen, maar goed. In ieder geval, hij komt daar, terwijl hij dus dood en doodmoe is. En hij ruikt die soep waarschijnlijk, dus hij gaat naar Jacob. En hij vraagt aan Jacob, joh, mag ik een kop soep? Dus het zijn broers, hè? Het is een tweeling. Wat is er mis mee om gewoon je broer een kop soep te geven, als hij dus hongerig en uitgeput bij je thuis komt? Maar helaas, Jacob... Die ziet er toch iets anders tegenaan. En Jacob die zegt, ja dat kan wel, maar dan wil ik dat je maar eerst je eerstgeboorterecht verkoopt. Nou als er niks aan de hand was, dus als Ezo zeg maar in een goede doen was geweest, was er geen enkele reden om dus te beginnen over het eerstgeboorterecht. Dus Ezo was er echt wel heel erg desperaat aan toe om dus zeg maar met zoiets groots te komen om te verkopen voor een kop soep. En dat blijkt ook aan de reactie van Ezo. Ezo die zegt, ja, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Daar heb ik toch helemaal niets aan als ik hier ga sterven. Dan mag het hebben hoor. Prima, geef mij maar een kop soep. En jij mag het eerstgeboorterecht hebben. Gewoon een deal. Klaar. Beetje vreemd. Als je weet wat er aan vasthangt aan het eerstgeboorterecht. Om er zo makkelijk mee om te gaan. En dat weg te geven voor een kopje soep. Je zou bijna denken, joh... Had dan een tent verder gegaan naar je moeder of zo, Je ja, had misschien ook wel stoep staan, want jij wil, of iets anders te eten. Maar dit is wel een hele makkelijke manier, wordt totaal niet op waarde geschat lijkt wel, Door allebei niet hè. Genesis 27 vers 1, Isaac wordt oud en zijn ogen zijn dof geworden, hij is blind geworden. En dan roept hij zijn oudste zoon, Esau, en hij zegt tegen hem, mijn zoon. En dat is ook tekenend, ook in het verdere verhaal. Isaac steeds heeft over mijn zoon, dan heeft hij het over Ezo. En over haar zoon, dan heeft hij het over Jacob. En Ezo zegt, zie hier ben ik. En Isaac zegt, zie toch, ik ben oud geworden. Ik weet de dag van mijn dood niet. Hij was bang dat hij al heel erg snel zou overlijden. En wilde maatregelen treffen voordat hij overlijdt. Een hele goede gewoonte om dat van tevoren allemaal te regelen. En dat doet hij dan ook. Hij geeft hem opdracht, de dus CEO Ezo. Pak je jachtrijn, je bent een ontzettend goede jager. Trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak het klaar zoals ik het graag heb. Als je dat doet en ik ben klaar met eten... dan zal ik je zegenen, voordat ik sterf. Nou, Het duurde nog een hele poos voordat hij zou sterven. Maar goed, dat wist hij natuurlijk niet. Hij doet allemaal keurig netjes van tevoren. Regelt hij dit allemaal? Wat hij niet wist, was dat Rebecca achter de tent mee stond te luisteren. Niet netjes, dat hoort niet, maar het gebeurt. En zij hoort dus wat Isaac tot zijn zoon Ezo zegt. En Ezo gaat weg, is gehoorzaam, gaat het bos in... en gaat op zoek naar een stuk wild. Om dat klaar te maken en dat bij zijn vader te brengen. En Rebecca die roept Jacob, haar zoon. Ik vind het zo verpant dat dat zo duidelijk iedere keer gezegd wordt... En zij zegt tegen hem: Joh, ik heb net een gesprek afgeluisterd tussen jouw vader en Ezou. En die zei dus: We moesten luisteren, breng me een stuk wild. Maak het lekker klaar om het op te eten. En dan geef ik jou de zegen van Jave voordat ik het dus overlijd. Maar haar ze zegt: Ik heb een idee. Je moet echt naar mij luisteren. Want ik heb een prachtig plannetje uh, gesmeed. Ga naar de kudde en haal daar twee goede geitenbokjes. Die maak ik dan klaar, zoals je vader het ontzettend graag heeft. Hey, ik weet precies wat hij lekker vindt. Dus ik maak het klaar en dan ga jij het brengen. En als hij het dan gegeten heeft, dan zegert hij jou. In plaats van Ezo. Dan krijg jij de zegen van Yahweh, die hij eigenlijk bedoeld heeft voor Ezo. Nou, wat zegt Jacob dan tegen Rebecca en zijn moeder? Nee moeder, zou ik zo'n groot kwaad doen tegen God en mijn vader? Nee, natuurlijk niet. Dat ga ik toch niet doen? Ja, dat zou mooi zijn geweest, maar dat zegt hij niet. Een beetje vals, maar dit is wat hij eigenlijk had moeten zeggen. Wat een zoon van hem wel zegt als hij in de problemen komt, maar hij zegt wat anders. Hij zegt, nee, maar uh, dat geeft problemen. Ezo is een behaarde man en ik ben glad. Dus dat heeft hij gelijk door. Dus hij gaat er gelijk in mee. Er is helemaal niets, geen enkel moment dat Jacob bij zichzelf denkt van, oh, maar... Uh, dit is toch bedrog, dit kan toch niet, dit hoort toch helemaal niet, hij was toch een oprecht man, staat er, niks van dat alles. Hij gaat helemaal mee en het enige wat hij bang voor is, dat is dat het uitkomt en dat zijn vader merkt dat hij Ezo niet is. En dat zegt hij dan ook. Ja, misschien wil mijn vader mij wel betasten, en dan ben ik in zijn ogen als een bedrieger. Uh, Jacob, niet in je eigen ogen? Je bent toch gewoon een bedrieger dan? En dan zegt hij, en dan zal ik een vloek over mij brengen. en Geen zegen. Heel verpand wat Rebecca dan zegt. Dan zegt zijn moeder tegen hem, laat die vloek dan maar mij treffen, mijn zoon. Luister nu nou maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Dus het resultaat lijkt dat het dus weggehaald wordt door zijn moeder. En zijn moeder zegt, mocht het fout gaan, nou dan zal ik zorgen dat die vloek op mij komt en dan ben jij vrijgesteld. En dat doet hij. Hij gaat dus naar de kudde, haalt een paar bokjes, brengt ze bij zijn moeder. Zijn moeder maakt het smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Wat doet Rebecca? Die heeft dus ook de beschikking over de kleding van Ezo blijkbaar. Haar oudste zoon, die had ze zelfs in haar huis en ze trok ze Jacob aan, haar jongste zoon. Allemaal met een speciale reden en die reden is om dus haar man te bedriegen. En wat doet ze? Ook om te zorgen dat dus Jacob ook behaard is, trekt ze het vel van de geitenbokjes over zijn handen en over zijn gladde hals. Aan alles wordt gedacht om dus haar man volledig voor te liegen. Ze geeft het gerecht mee aan Jacob met het brood wat ze klaargemaakt heeft. En hij komt bij zijn vader en hij zegt, mijn vader, en dat was Isaac, dus er is nog steeds geen leugen in het spel op zich, en Isaac zegt, zie, wie ben je mijn zoon? Wie ben je? Dus vanaf het allereerste moment heeft Isaac een soort wantrouwen tegen wat er nu gebeurt. En Jacob zegt tegen zijn vader, ik ben Ezo, uw eerst geboren. En hier begint dus de leugen. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt, richt u erop. Ga zitten, eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Daarvoor... Waren het allemaal erg voorbereidselen om dus die leugen uit te voeren? Maar er was nog steeds geen leugen in het spel. Nu wel, dit was de eerste leugen. Hij spreekt keihard tegen zijn vader. Ik ben Ezou, uw eerstgeboren. En Isaac heeft zijn twijfels. Dus die zegt dan tegen hem: Hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? En dan maakt hij de leugen heel erg kwalijk. Want dan gaat hij er God bij halen. Dan zegt hij: Omdat ja, bij uw God, dus niet de God van. Jacob zelf, daar is een heel groot verschil tussen. ja uw God, het mij heeft toen tegenkomen. Nou, dan moet je maar durven hè, om dus een, een grove leugen te spreken tegen iemand en dan ook nog eens een keer een bevestiging te gaan zoeken bij Yahweh om dus jouw leugen te laten slagen. Dat was de tweede leugen. Isaac zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Ezo bent of niet. Hij is niet overtuigd. Zelfs het erbij halen van God heeft niet het resultaat wat Jacob beoogt. Dus hij moet dichterbij komen waar hij ontzettend bang voor was. Dat hij ook gezegd tegen zijn moeder van ja, als ik door de mand val, dan heb ik echt een groot probleem. Nou, dat lijkt er heel erg sterk op, want Isaac die vertrouwt het niet. Jacob moet dichterbij komen, Jacob komt dichterbij en hij betast hem. En dan krijgt hij eigenlijk het oordeel al te, te pakken. Hij zegt, de stem is van Jacob. Maar de handen zijn Ezou's handen. Dus hij vindt het een hele rare zaak wat er gebeurt. Maar helaas, hij is blind. Dus hij kan niet controleren wat er precies aan de hand is. Hij kan alleen maar met zijn handen gaan voelen wat er aan de hand is. En dit is dus de derde leugen. Want op het moment dat zijn vader hem betast, had hij moeten zeggen, ja dat klopt, pa. ik ben ook Ezou niet. Ik ben Jacob. Hij wordt eigenlijk opgeroepen om het te zeggen, want hij zegt op de stem. Is van Jacob en dat klopte ook. Maar omdat hij dus zijn handen bedekt had, lijken het Ezo's handen. Ontzettend gemeen eigenlijk om zijn dus blinde zo voor de gek te houden en te liegen tegen hem. Maar goed, Isaac herkent hem dus niet, omdat zijn handen behaard worden en hij zegende hem staat er. Dus het gaat gewoon door. Dan vraagt hij nog een keer, ben je echt mijn zoon Ezo? En Jacob zegt, ja, dat ben ik echt. Ik ben echt Ezo. Het twijfel mogelijk, dat is de vierde leugen. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me. Dan kan ik wat van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het bij me en had. Hij bracht hem ook wijn en een bronk ervan. Hij had een reden. Hij zegt, kom nog wat dichterbij en kus maar mijn zoon. Maar waarom? Er was niks mis met zijn reukvermogen. Hij was al blind, maar hij kon tasten en hij kon ruiken. En wat gebeurt er? Hij komt dichterbij en hij kust hem. En toen rook hij de geur van zijn kleren. Rebecca die kende haar man wel ontzettend goed. Dus die wist ook hoe ver hij zou gaan om te controleren of het wel echt waar was. En hij zei, zie de geur van mijn zoon. En dat was de vijfde leugen. Daarvoor was die, waren die kleren aangetrokken om dus ook de geur van het veld mee te nemen. Zodat dus die vader op alle zintuigen die hij had belogen zou worden. De geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat Yahweh gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn, volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen, wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Nou hier ging het om. Dit was de bedoeling van Rebecca en van Jacob, en het is gelukt. Ze hebben de zegen binnen. Het is volledig gelukt zoals ze zich voorgesteld hadden. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, zegt hij dan, en gezegend wie jou zegent. Nou ja, wat kan hem nou nog gebeuren? Alles is gelukt. Zelfs de vloek en de zegen zijn geregeld, zou je zeggen. Er is geen speld meer tussen te krijgen. Een hele trieste gebeurtenis in het leven van Isaac en Rebecca, maar ook van Ezo en van Jacob. En vanaf dat moment staat er, Genesis 27 vers 41, haatte Ezo zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend en hij zei bij zichzelf, en dat heeft hij hardop uitgesproken omdat Rebecca die hoort dat, het duurt niet lang meer of de dagen van rouw voor mijn vader breken aan en dan vermoord ik Jacob. Dus hij wilde niet dat zijn vader extra verdriet kreeg om de dood van Jacob. Nee, dus dat geeft wel aan dat hij ontzettend veel van zijn vader hield, maar hij neemt wel echt zichzelf voor, moest luisteren op dat mijn vader overleden is dan is er niets meer wat mij tegenhoudt... maar dan vermoord ik Jacob. Dat hoort Rebecca. Of die wordt het verteld. En ze stuurt een bode en laat Jacob komen. En ze zegt tegen hem... zie je broer Ezo troost zich... met de gedachte dat hij zal doden... op het moment dat je vader overleden is. Nou, dat vind ik verschrikkelijk... want dan ben ik dus twee zoons kwijt. Weet je wat? Vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban. En blijft daar een poos totdat de woede van je broer bedaard is, totdat hij weer een beetje normaal kan reageren, en dan roep ik je wel, dan mag je weer terugkomen. Dan stuur ik wel een bode en ik zal je terug laten halen. Waarom zou ik jullie beide kwijtraken? Want op het moment dat Esau Jacob zou doden, ja, dan is er eigenlijk twee zo's kwijt. Ze vergeet eigenlijk dat zij gezegd had dat de vloek op haar terecht zou komen. Zij heeft Jacob niet meer teruggezien. Rebekka zei tegen Isaac, hey, dan gaat ze weer een spelletje spelen. Ik heb een afkeer van mijn leven vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jacob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten, zoals deze twee uit de dochters van het land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? Je maakt het wel heel groot, hè, alsof dus alleen het feit dat Jacob dus een andere vrouw zou nemen... Haar hele leven eigenlijk zinloos is geworden. Je hebt de grootste leugen heb je voor elkaar. Hè? Jouw doel om dus jouw jongste zoon, de regeerder over alles te maken, is gelukt. Dus hoezo nou zo ontzettend groot dit hele verhaal maken? Maar ze doet het. En ze neemt alweer Jacob erin mee. Isaac die luistert naar haar, roept Jacob, zegent hem en geboot hem en zegt, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Nee, die stuurt hem dus weg naar Laban met het idee dat hij dus Jacob wegstuurt, omdat hij een vrouw van de dochters van dat land wilde nemen. Nou, dat is de zesde leugen. Want dat was niet zo. Dat was een bedenksel van Rebecca, die daar ook Jacob in meeneemt. Dus wat gebeurt er? Zes keer wordt er gelogen tegen Isaac om dus eigenlijk alles voor elkaar te krijgen wat die twee bedisseld hadden samen. Hij maakt gebruik van vijf verschillende leugens. Hij zegt dat hij Ezo de eerstgeborene is. Hij zegt dat Jawe hem geholpen heeft met het wild. En je betrekt God erbij. Hij zegt echt dat hij Ezo is. Hij bedriegt hem met de geur van het veld. Hij bedriegt hem met de kleding van Ezo. En hij bedriegt over de reden om naar Laban te gaan. Nou allemaal heel erg kwalijk om dus voor elkaar te krijgen wat jij dus graag wil. Maar blijft dit zonder gevolgen? Of zullen we, moeten we zeggen... Met Psalm 34, 7, ja, we zien het niet. De God van Jacob merkt het niet. Het gebeurt gewoon en het gaat gewoon zo door. En zo moet Ezo dat ook eigenlijk een beetje ervaren hebben. Van ja, dit is onrecht. Jacob staat bekend als een oprechte, maar hij is helemaal niet oprecht. Sterker nog, hij maakt gebruik van leugen en bedrog. En hij krijgt gewoon alles. Het lukt hem om dus al het vermogen van zijn vader over te nemen. En ik sta aan de zijlijn. Er is helemaal niks meer over voor mij. Let op, onverstandige onder het volk, dwazen, wanneer zult u onverstandig worden? Zou hij die het oorplant niet horen, zou hij die het vormt niet zien? Het is dwaas om te zeggen van ja, we zien het niet. De God van Jacob merkt het niet. We gaan kijken wat er gebeurt in het vervolg van het verhaal. Genesis 29, vers 18, Jacob die komt dus bij Laban, die krijgt lief, de jongste dochter van Laban, en hij zei dus tegen hem, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, de jongste dochter. Hij maakte een contract, Moest luisteren, ik zorg voor uw feeststapel. Ik doe dat zeven jaar en na die zeven jaar mag ik trouwen met de jongste dochter. Okay, dat is mijn bruidsschat. Een geweldig goede deal, blijkbaar, voor beide kanten. Want Laban die zegt, het is beter dat ik haar aan jou geef, dan dat ik haar aan een andere man geef, blijf bij mij. Prima geregeld. En hij doet dat zeven jaar en de jaren waren... Als dagen omdat hij haar lief had. Dus hij had er helemaal geen moeite mee. De zeven jaar die vliegen om voor Jacob. En na die zeven jaar gaat hij naar Laban en hij zegt hij geef mij mijn vrouw. Want mijn dagen zijn om. Zodat ik bij haar kan komen. Ik wil met haar trouwen. Prima. Allemaal geregeld. Dus wat doet Laban? Die gaat alles regelen voor een mooie bruiloft. Richt een grote maaltijd aan. Iedereen wordt uitgenodigd. En dan haalt hij een streek uit. Wat doet hij namelijk? Hij pakt zijn oudste dochter, Lea, en die wordt gesluit bij Jacob gebracht. En Jacob die slaapt met haar, heeft niks in de gaten. Dat geeft dus ook weer, wordt vaak gezegd dat Lea dus een beetje een lelijke vrouw was. Ja, ook een beetje depressief en zo. Dat is allemaal helemaal niet waar. Lea was net zo'n mooie vrouw als dat Rachel was. Anders had hij het gewoon in de gaten gehad, s'nachts, denk ik. ik bedoel, hij had ook zijn handen, hè? dus hij kon hem niet zien, maar hij was niet gek. Het enige verschil is, dat zeggen we er bijna ook, dat Lea die had dus blauwe ogen en Rachel die had donkere ogen, waarschijnlijk bruin. Dus die had veel sprekende ogen en Lea niet. Dus dat was eigenlijk het enige verschil. Maar ik denk dat het allebei twee hele mooie meisjes waren die ook qua figuur bijna hetzelfde figuur hadden. Misschien wel hetzelfde figuur. In ieder geval, smorgens komt hij erachter dat hij bedrogen is. En waar is hij mee bedrogen? Met kleding. Dat is verrassend, hè? Dus vandaar de bedrieger bedrogen. Hij doet het met kleding en hij wordt teruggepakt. En hij is verschrikkelijk boos. Hij heeft het niet in de gaten, blijkbaar. Dat dit dus gebeurt met, door iets wat hij zelf ook had gedaan. Hij zegt tegen Labem, wat hebben we nou aan gedaan? Heb ik niet voor je gewerkt? Zeven jaar lang? Waarom heb je me bedrogen, man? Dat doe je toch niet? Dus is de eerste keer dat eigenlijk een soort revanche genomen wordt. Maar in ieder geval de eerste keer dat God erop terugkomt op wat Jacob en Rebecca gedaan hebben. En laat antwoordt, antwoord: ja, sorry, maar dat is niet de gewoonte bij ons. De jongste die gaat nooit trouwen voor de eerste geboren. Altijd voor de eerste geborene, Die wordt ten huwelijk gegeven en daarna komt pas de jongste. Joh, weet je wat? Ik heb de oplossing. Heb ik al? Bruiloftweek maak je vol. Daarna geef je de andere en dan werk je nog een keer zeven jaar. Hey, dus hij heeft twee bruiloftsweken achter elkaar. De eerste week is van Lea, de tweede week is van Rachel. En dan moet hij nog een keer zeven jaar werken om dus Rachel te verdienen, die hij al verdiend had eigenlijk. Maar goed, in ieder geval, zo gebeurt. Hij maakt de bruiloftsweek vol. Daarna krijgt hij de dochter Rachel tot vrouw en hij gaat nog een keer zeven jaar werken. Een volgend verhaal, Genesis 37 vers 31. Het verhaal van zijn zoon, Jozef. Jozef, die van zijn vader, van Jacob, die had een lievelingetje, was Jozef. Hij krijgt een heel mooi kleed. En omdat hij niet met zijn broers kon opschieten, zijn broers die grijpen hem, gooien hem in een put, verkopen hem door naar Egypte. En om hun vader voor de gek te houden, dompen ze dat gewaad van Jozef, dat veelkleurige gewaad, in het bloed van een geitenbokje en sturen dat naar hun vader, naar Jacob. En ze zeggen, nou, sluister, dit kleed hebben wij gevonden. Uh, het zal toch niet van Jozef zijn toch, hè? Is dit het gewaad van uw zoon? En ze wisten het, hè? Dus dat is zo'n ontzettend gemeen bedrog eigenlijk. Maar weer met kleding, hè? Het gebeurt met kleding. En hij herkent het. En hij zegt, ja, ja, dat is het gewaad van mijn zoon. Ah, oh, Jozef is dood. Het dier heeft hem verscheurd. En Jozef is dood. De leugen is zo sterk, dat op een gegeven moment als dus de broers in Egypte komen, ze zelf het ook aan degene die zogenaamd verscheurd is vertellen. Hè? Ja, we hadden nog een broer, maar die is omgekomen, die is verscheurd door een wild dier. Dus die leugen die ze zelf verteld hebben, of gesuggereerd, die wordt gewoon op een gegeven moment als waarheid geaccepteerd door iedereen. Door al zijn broers. Het is de tweede keer dat God erop terugkomt. Er moet een verschrikkelijk iets zijn geweest voor Jacob om dit mee te maken. Heeft hij in de gaten gehad dat er wat aan de hand was? Nee, helemaal niet. Derde keer, Genesis 38 vers 1, het gebeurt in de tijd dat Judah van zijn broers wegtrok. Zij intrak nam bij een man uit Adulam, zijn naam was Hira. En Judah die ziet daar een dochter van elkaar, een kaan en iets man. Zijn naam was Suwa en hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij wordt zwanger, baart hem een zoon, geeft hem de naam Er. Krijgt weer een zoon, Onan, en dan weer een zoon en een Sela. Drie zoons. En dan zoekt Juda, zoekt een vrouw voor zijn eerste geboren. Totaal helemaal niks mis mee, zou je zeggen. Haar naam was Tamar. Maar er, de eerste geborene, was slecht in de ogen van Yahweh en Yahweh doodde hem. Zonder dat hij dus kinderen kreeg. Dan was het de regel dat dan zijn broer zou zorgen voor nageslacht voor zijn oudere broer. Dat zegt Juden dan ook tegen Onan. Kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwaargeplichten over haar. En verwek nageslacht voor je broer. Zodat de naam van je broer niet zal uitsterven. Dat staat ook in de wetten. Dit is trouwens ver voordat die wetten opgeschreven werden bij de Sinai. Dus je ziet dat die wetten er al lang bestonden. Dus dat was niet iets nieuws. Maar Onan die wist wat er gebeurde. Is dat niet van plan. En doet het dus niet. En Java wordt er zo boos over dat jawe hem dood. Maar betekent dat hij dus nog steeds geen nageslacht had. Toen zei Juda tegen Tamar: "Joh, weet je wat? Je gaat gewoon als weduwe bij je vader wonen en dan wacht je gewoon tot mijn zoon Selah groot is." Maar bij zichzelf zei hij: "Ja, ga ik mooi niet doen. Ik ben niet van plan om ook mijn laatste zoon kwijt te raken aan haar." Zij krijgt eigenlijk de schuld van wat er gebeurt met die twee zoons. En hij is bang dat het ook gaat gebeuren met Sela, dus zegt hij langs luisteren, stuur haar maar weg, laat ze maar bij haar vader wonen, en ik kan gewoon verder met mijn leven en ik vergeet haar gewoon. Zo zit Tamer niet in elkaar. Op een gegeven moment blijkt dat hij dus een, naar het schaapscheerdersfeest gaat en blijkbaar was er meer aan de hand dan alleen maar een schaapscheerdersfeest. Dat blijkt ook aan wat zij gaat doen, dus ze had... Of ze kende haar schoonvader goed. In ieder geval, zij neemt actie. Wat gaat ze doen? Ze legt haar weduwkleed af. Zij bedekt zich met een sluier. Omhult zich en gaat zitten bij de ingang van Ena-in. Dat op de weg naar Timna ligt. Want ze had namelijk gezien dat Zede groot geworden was. En ze was niet aan hem tot vrouw gegeven. Dus er is best wel behoorlijk wat tijd overheen gegaan. En zij merkt dat Juda dus niet van plan is om zijn woord te houden. En dat zij dus gewoon als weduwe bij haar vader moet blijven. En daarom doet ze dit. Nou, wat gebeurt er? Judah komt daar voorbij. Hij ziet haar en hij denkt dat hij dus met een hoer te maken heeft. En waarom? Omdat ze haar gezicht bedekt had. Nou, dat is apart, hè? Hoe zou ze er dan uitgezien hebben? Hé, dit is trouwens de derde keer dat dus er gelogen wordt met kleding. Hè? Dat er dus iets gebeurt met kleding. En ik denk dat dat niet voor niks is. Ik denk dat God er echt een bedoeling mee heeft. Maar goed, hoe zou ze eruit gezien hebben? Zo misschien, hè? Of misschien wel zo. En je ziet dat dit dus een gruwel is voor Yahweh. Hoe werd zij gezien als het er zo uitgedost bij liep als een hoer? En dan zie je eigenlijk dat het hele islamitische, om de vrouwen zo af te schilderen en zo, zeg maar, te bedekken, dat is echt, dat komt uit de boze. Dat is niet van God. God wil dat je het aangezicht kan zien, dat je iemand gewoon recht kan aankijken, en het gezicht kan zien. Dan kun je ook zien wat de emoties en wat iemand bedoelt. Nou, we gaan verder met Genesis 39, vers 1. Jozef hij was naar Egypte verkocht. Hij komt er bij Potifar die koopt hem. En daar werkt hij dus in ja, eigenlijk alles wat die man heeft. Hij heeft niet alleen het huishouden, maar ook alle andere dingen die erbij horen. Hij wordt gezegend door Yahweh, of zo veel zeg maar dat Potifar dat opmerkt. En wat doet Potifar? Die zegt, joh, jij wordt zo gezegend en jij kan alles zo ontzettend goed. Ik draag alles over in jouw handen. Hij wordt dus de tweede man in huis. Alles wat hij heeft, alles wat hij had, wordt overgedragen aan Jozef. En Jozef die heeft daar gewoon de leiding over. Nou, het verhaal is bekend, hè. Op een gegeven moment, de vrouw van Potifar. Die laat haar oog vallen op Jozef en die zegt tegen hem, slaap in mij. En hij weigert. Nee, zegt hij, mijn heer heeft alles aan mij overgedragen. Alles wat hij dus bezit, dat bestuur ik. Heeft hij aan mijn hand gegeven, hij heeft mij enorm vertrouwen gegeven. Het enige wat hij mij onthouden heeft, dat bent u. Omdat u zijn vrouw bent. En hier heb je dus hetgene wat eigenlijk Jacob ook had moeten zeggen... Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Geweldig dat iemand zo reageert. En let wel, ik denk dat die vrouw van Potifar een ontzettend mooie vrouw is geweest. Dat was echt geen lelijke vrouw, waardoor hij zei van, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik denk dat zij een hele mooie vrouw is geweest, dus die verleiding is ontzettend groot geweest. En toch staat hij zo vast in het geloof dat hij zegt, ik ga dat niet doen. En hij benoemt het ook tegen haar, waarom die het niet doet. Maar zij stopt niet. Dus zij spreekt hem dag aan dag, spreekt ze hem aan en iedere keer wil zij zeg maar dus die verleiding groter maken. En ja, je kunt erop wachten. Hè? Op een gegeven moment gebeurt er een keer dat er niemand in het huis is. Hij is er alleen aan het werk en die vrouw is er ook alleen. En ze pakt hem bij zijn kleed en ze zegt tegen hem: "Slaap met mij." Maar wat doet hij? Hij laat zijn kleed achter in haar hand. Vluchtte en ging naar buiten. Het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand had achtergelaten. Dan gaat ze iets heel vals verzinnen. En dan roept ze alle mensen bij elkaar. En dan zegt ze, ja wel, hij heeft gewoon een Hebreeuwse man bij ons gebracht. Om de spot met ons te drijven. Hij wil mij verkrachten aardig, zegt ze. Maar zij heeft heel aardig geroepen. is hij bang geworden. Heeft hij zijn kleed achtergelaten en is gevlucht. Maar ik heb als bewijs, heb ik zijn kleed in mijn hand. Dat hij dus echt dit van plan was. En zij wacht tot Potifar thuiskomt en vertelt datzelfde verhaal aan Potifar. Dus het lijkt er heel erg sterk op dat Jozef dus behoorlijk fout is gegaan. En dat hij dus dingen wilde die hij niet mocht. En daar wordt hij dus ook op veroordeeld. Maar het is wel de vierde keer dat hij met kleding bedrog wordt uitgevoerd op de lijn van Jacob. En ja, goed, wat gebeurt er? Potifar die hoort dat. En ik heb zelf het idee dat Potifar niet zoveel geloof hechtte aan de verhalen van zijn vrouw. Hij kon het natuurlijk niet ongestraft laten. Dus Jozef wordt in de gevangenis gegooid. De normale reactie in die tijd was gewoon, het was een slaaf. Het enige wat hij dan uit moest doen was gewoon die doden. Er was eigenlijk maar één oplossing voor zo'n groot vertrouwensbreuk. En dat was gewoon de doodstraf. En dat krijgt hij niet. Dus ik denk dat Potifar heel erg grote twijfels had over de woorden van zijn vrouw en dat hij toch eigenlijk Jozef geloofde. Maar goed. Jozef was 7 vers 19 We gaan een hele grote sprong maken. Dan Zijn de Israëlieten, die zijn dus in Israël gekomen nog maar net. En ze staan voor de inname van Jericho. Dat hebben ze ingenomen. Ze willen het volgende dorpje willen ze innemen Ai en dan gaat het helemaal mis. Er worden 36 man worden gedood. Omdat er dus wat fout is. Er wordt raad gevraagd aan Yahweh, en Yahweh zegt, er ligt een ban op Israël. En waarom ligt er een ban? Omdat er iets weggehaald is uit Jericho, wat volledig overgedragen had moeten worden, aan Yahweh, en dat is niet gebeurd. Dan wordt er een loting gedaan, en dan komt Aghan wordt uitgeloot, als zijnde degene die dit heeft veroorzaakt. En dan zegt Jozua tegen Aghan: mijn zoon, geef Yahweh de God van Israël toch de eer, en doe voor hem beleidenis. Vertel toch wat je gedaan hebt, en verberg het niet. En Agam zei, ja klopt, klopt, ik heb tegen jaren gezonderd en ik heb zo en zo gedaan. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, 200 zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel, heeft hij gestolen, heeft hij verborgen in de grond in zijn tent. Weer iets met kleding. En dit is de vijfde keer. Toen stuurde Joshua er boden heen, die naar de tent gesnelde en ja, klopt allemaal, Het ligt daar verborgen. En het zilver ook, en het kost zijn leven. Nee, wordt gedood. Een stukje verder, Jozua 9, vers 3. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan hadden, gingen zij een list verzinnen. Ze gingen op weg, deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels. En versleden, gescheurde en weer dichtgebonden lederen wijnzakken. Slimme gasten. Echt, heel slim, goed over nagedacht. Helemaal uitgevoerd zodat er eigenlijk, ja, er is gewoon niks op aan te merken. Ze hadden versleten en opgehaal schoenen aan. Versleten kleren. Het brood was droog en, en kruimelig. Ze hadden alle voorbereidingen, hadden ze goed getroffen. Ze hadden het prima voor elkaar. En ze komen dus bij Jozua in het kamp Gilgal. En ze zeggen tegen die mannen van, ja, joh, wij zijn uit een verschrikkelijk ver land gekomen. En we willen een verbond met jullie sluiten. Dat is de eerste leugen. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten. Ja, wacht eens even. Misschien wonen jullie wel in ons midden, hè? Hoe kunnen we dat verkoop met jullie sluiten? Ze zeiden tegen Jozua, We zijn uw dienaren. Dus ze geven geen antwoord. We zijn echt, het zijn hele goede onderhandelaars. Toen zei Jozua tegen hem, Wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei ze: Uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen, hè? Dus echt, we zijn echt uit een ver land gekomen. Dat is de tweede leugen. Omwille van de naam van Yahweh, uw God. Want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. Ze halen er de naam van Yahweh bij. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amerite, aan de overzijde van de Jordaan, Sion en Och, die twee koningen die allebei dus omgebracht zijn. Derde leugen. En toen wij dat hoorden, toen zeiden onze oudsten en de inwoners van ons land, joh, weet je wat, ga op reis. Neem spullen mee, neem eten en drinken mee en ga de tegemoet. En ga kijken of je dus een verbond met hem kunt sluiten. Want het is zo'n machtig volk. Kijk naar het brood. Het was net uit de oven, hè? het was net gebakken. En het is gewoon ja, het is helemaal verkruimeld en het is droog, het is gewoon niet te eten. Kijk naar de wijnzakken. Die waren nieuw hè, toen we weggingen. Ze zijn gewoon helemaal versleten, ze zijn gescheurd, ze zijn verdroogd. De vierde en de vijfde leven. Maar kijk naar onze kleren en onze schoenen. Ze zijn helemaal versleten door de zeer lange reis die we gemaakt hebben. De zesde leugen. En toen namen de mannen van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van Jacob. Zes keer hè, wordt er gelogen in totaal. Maar dit is ook de zesde keer dat er dus op teruggekomen wordt op het gebeuren van Jacob. De te liegen zes keer en maken gebruik van vijf verschillende leugens net zoals Jacob. Ze zeggen dat ze van ver komen. Ze zeggen dat ze gekomen zijn omwille van Yahweh. Ze zeggen dat ze echt van ver komen. Ze zeggen dat ze vers brood meegenomen hadden, lederen wijnzakken, en dat de kleding versleten is geraakt. Nou, wat zijn nou de overeenkomsten? Jacob en de Gibeonieten. de zijn. Jacob zegt dat hij de eerste geboren is. Gibeonieten komen van ver. Yahweh heeft geholpen. Ze zeggen omwille van Yahweh. Ik ben echt Ezo, zegt hij. Ze komen echt van ver. Bok is in plaats van wild vers brood meegenomen. Geur van het veld, lederen wijnzakken nieuw. Kleding van Ezou, kleding versleten geraakt. Ja, dit is niet zomaar, denk ik. Dit heeft zoveel overeenkomsten. Ik denk dat het een hele les is. Dat ja, ja, we ziet het echt wel. En ja, we gaat er echt mee aan de slag. Hij neemt het niet dat er zo grof gelogen wordt en dat er zo met zijn naam omgegaan wordt. En hij neemt gewoon actie. Het getal zes is het getal van de mens, het onvolmaakte. In zes dagen wordt de aarde en de hemel geschapen, zes dagen moeten we werken. De Hebreeuwse slaaf moest zes jaar dienen, zes jaar het land bearbeiden en dan de oost binnenhalen. En het zevende jaar moet het met rust gelaten worden. Zes dagen rust de wolk op de Sinei. zes armen aan de menorah, zes namen op de etel ene steen en de andere op de borstlap van Aaron. Zes vrijsteden moeten er komen om dus als er wat aan de hand is om daar naartoe te kunnen vluchten. En zes dagen en zes keer rond Jericho trekken voordat Jericho in elkaar stort. Maar, er staat ook geschreven, in zes benauwdheden zal hij je treffen. En in de zeven zal het kwaad je niet treffen. Nee, dus God blijft trouw en hij blijft betrokken bij de mens. Nou, dat is nou de samenvatting van dit hele verhaal. De Almachtige houdt de leugens niet tegen. Hij had kunnen optreden, hij had ervoor kunnen zorgen dat zijn plan, dat Jacob... Dat was zijn plan, dat Jacob de eerstgeboorte zegen zou krijgen, maar niet via de leugens. Dat was niet zijn plan. Maar hij houdt het niet tegen. Hij gaat er gewoon in mee. Hij geeft wel de consequenties ervan. Maar hij past gewoon zijn plannen aan, zodat onze fouten erin passen. Ondanks de leugens en de grove fouten gaat hij gewoon door met zijn plan. Jacob en Lea zijn de voorouders van Yeshua, Judah en Tamar ook, hè, wat eigenlijk een soort vorm van incest is zijn gewoon de voorouders van Yeshua. Het getal zes is het menselijke getal wat we net al zagen. En Adam en Eva, en dat vind ik eigenlijk nog mooier eigenlijk, die zondigen en die worden bekleed met kleding. De eerste keer dat de kleding genoemd wordt in de Bijbel. Ze proberen het zelf met een armzalige poling met bladeren. Yahweh die moet een dier doden om dus echt met kleden te bedekken. En wat gebeurt er? Bij de kruising van Yeshua wordt alles verwijderd. Hij wordt naakt aan het kruis gehangen. En waarom? Omdat als de zonden worden voldaan, de situatie weer is zoals die was als in het paradijs. Er is geen bedekking meer van de zonden als de zonden worden voldaan. Dan is het een cirkel eigenlijk weer rond, zou je zeggen, voor jaren. Amen. Willen we nog een lied zingen? Dat is Hallelu e Adonai. Verheft uw hart op de God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Javarecha, Javare, weesmarecha. Ja, er ja Elecha figuneka. Elecha, shalom. Ja we zegenen u en hij behoeden u. Ja we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn genade. Ja we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we als slotlied zingen Op Psalm 100.